Michel Koenen met het NOS Journaal. In het uiterste oosten van Rusland zijn zeker 43 opvarenden van een vissersboot verdronken. Hun schip zonk in de buurt van het schiereiland Kamtschatska. Volgens de Russische nieuwszender RT hebben reddingswerkers 63 mensen levend uit het ijskoude water gehaald. Zo'n 20 worden nog vermist. Het schip zonk nadat de machinekamer onder water was gelopen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Griekenland heeft een nieuwe lijst met hervormingen naar de EU-landen gestuurd. De maatregelen moeten bij elkaar ruim 6 miljard euro opleveren. Volgens de Financial Times is het het meest uitgebreide voorstel van de Grieken tot nu toe. Ze zouden onder meer belastingontduiking en fraude streng willen aanpakken. Griekenland hoopt door de maatregelen de resterende 7 miljard euro... van het tweede steunpakket van Brussel te ontvangen. Het geld is ook hard nodig, want volgens de Griekse premier... is de staatskas over twee weken leeg. De brandweer in Londen heeft de grote ondergrondse brand in het centrum van de stad onder controle. De brand ontstond gistermiddag in de elektriciteitskabels onder de grond. Rond de 5000 mensen werden geëvacueerd vanwege de rook. Een aantal theatershows op West End kon niet doorgaan. De brandweer is nog de hele nacht bezig met nablussen. Door de lentestorm van dinsdag zijn in totaal 25 vrachtwagens en aanhangers op de hoofdwegen gekanteld. Gisteren kwamen er nog twee nieuwe meldingen bij, zegt, het, zegt de verkeersinformatiedienst. De zwaarste windstoten traden volgens de VED op tijdens opklaringen. Veel chauffeurs dachten dat de wind wel zou meevallen als de zon scheen, maar de situatie was juist dan extra gevaarlijk. En verder is het opmerkelijk dat vooral in het oosten van het land ongelukken waren, terwijl de Randstad grotendeels gespaard bleef.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 Het weer, er trekt regen over het land en het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 8 tot 10 graden en de wind neemt verder af. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met, met nu de nacht. The river broke The blood wood and the desert oak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 Ik voelde mij maar verjaardend als elke boom King van de club, king steppertank Ik nam het als een man kon het endelen Tot de volgende ochtend, alleen de kamp Zwaar met mijn zon en we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben Barack Obama En ik hou van Tandedon Tandedon Deze lieve, deze lieve is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je me weer met mijn crew, met Chantel in de Jamie Wu, super slecht gaan in de wintershoen. Molly, Bobbert er wel in die hoef, helpen jij mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in m'n bed, waar zet een mole in m'n schoen. Dan de dom in m'n hoofd. Ik ben een misselijk kind. Been a missile again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 et on compte à demi demi pile sur un débat. Zfm